Ooggetuigen hoorden een explosie en zagen rook opstijgen bij de kerncentrale, zo'n 65 kilometer ten noorden van de stad New York. Volgens het energiebedrijf werd de brand veroorzaakt door een defecte transformator. Er zou geen gevaar zijn geweest voor het personeel of de omgeving. De brand was in het niet-nucleaire gedeelte van de centrale. Het vuur is geblust door de sprinklers. De reactor werd automatisch stilgelegd. In Macedonië is een grote politieactie tegen een groep gewapende etnische Albanese uitgelopen op een veldslag. Daarbij zijn vijf agenten gedood en meer dan dertig gewond geraakt. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken wilden de Albanese aanslagen plegen op overheidsgebouwen. Ongeveer 30% van de inwoners van Macedonië komt uit buurland Albanië. Etnische spanningen hebben al eerder geleid tot gewapende conflicten tussen Albanezen en de veiligheidsdiensten. In een loods in Bruinissen in Zeeland heeft een grote brand gewoed. De brandweer is met groot materiaal uitgerukt en heeft het vuur inmiddels onder controle. In de loods lag horecamateriaal opgeslagen, onder meer plastic stoelen. Omdat het moeilijk was om voldoende bluswater aan te voeren... heeft de brandweer extra waterwagens ingezet. Dat zijn speciale tankwagens met water. Bij de brand in Bruinissen kwam veel rook vrij. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het weer, het is wisselend bewolkt met kans op een enkele mistbank. De temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden. Morgen overdag is het droog, schijnt de zon geregeld en wordt het 14 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Het is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files, ook zijn er voor vandaag geen snelheidscontroles aangekondigd. Dat betekent niet dat er nergens gecontroleerd wordt, alleen dat ze niet vooraf bekendgemaakt worden.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 the street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 Oh I'm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 De moitié on compte à 2.000 de mille pile sur 1. Toe to toe This is the sound <gasps> Alsof niemand naar je kijkt. Als je denkt.